Over Griekenland zijn ze dat wordt gewacht op het oordeel van het IMF en de Europese Centrale Bank. Verder is Merkel positief over het voorstel van Nederland voor een speciale eurocommissaris... die de afspraken van het Stabiliteitspact moet bewaken. In Leiden is een man gewond geraakt toen hij met zijn auto van de tweede verdieping van een parkeergarage stortte. Hij reed achteruit door een muur en viel naar beneden. De wagen kwam op zijn kop op de straat terecht en de man moest uit het voertuig worden gehaald, de politie. De auto die stond uh, voordat hij dus door de muur reed op de derde bouwlaag van de garage. Uh, het was de tweede verdieping van de garage, maar op de begane grond bevindt zich nog een albertijn. Daar raakte gelukkig niemand gewond. Raakten er raakten verder geen andere auto's beschadigd. De man is naar het ziekenhuis gebracht.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 Waar je maar, ja, Die had maar een half woord nodig. Dus ze was zo met haar vak bezig. Bereidde ze er altijd heel goed voor. Het was niet iemand die deed: praatje, plaatje. Maar wist altijd precies over alle artiesten en uitvoerenden iets te vertellen. Het was heel, heel prettig samenwerken met Meta de Vries. Meta de Vries die sprak voor het Nederlands Bureau voor Toerisme ook toeristische tips in. die op een aantal radiozenders te horen waren. Ze zong ook, vooral jazz. En onlangs bracht ze nog een CD uit. Meta de Vries was 70 jaar. Op de afsluitdijk is vanochtend een overstekende zeehond doodgereden door een vrachtwagen. De chauffeur heeft waarschijnlijk niets van het ongeluk gemerkt. Een achteropkomende auto waarschuwde de politie. Volgens de zeehondencrash, Leni het hart. was het dier 1,60 meter lang en aan de magere kant. Hij was vanuit de Waddenzee over de dijk geklommen en onder de vangrail door de weg gekropen. Volgens de zeehondencrash gebeurt dat vrijwel nooit. Ze komen wel naar het IJsselmeer, maar dan gaan ze met de sluizen mee heen en weer... Over de dijk kruipen, dat hoor je wel eens in de winter. Als alles ijs en sneeuw is, dan kunnen ze geen kant op. Dan is er maar één weg over die dijk heen. Maar nu is dit heel raar. Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. En zeker niet dat er één is aangereden. Toen besluit het weer. Buien, maar ook af en toe zon. Temperatuur ongeveer 15 graden. Morgen en zondag weinig verandering. Het is dan wel iets frisser. En dan vanaf maandag gaat de temperatuur iets omhoog. AWB Verkeersinformatie. Het is een echte vrijdagmiddag. Betekent dat het al vroeg druk is. Bij elkaar staat er 80 kilometer file. Op de A12 veel verdraging van Den Haag naar Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Reewijk 9 kilometer. Verderop richting Arnhem 5 kilometer tussen knopen Lunetten en Maarsbergen. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum is bij Sliedrecht een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. De file daarachter 4 kilometer. En nog eentje bij Rotterdam op de A20-hoek van Holland-Gouda... tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht, 4 kilometer.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 Performa, 12 en 13 oktober, Jaarbeurs Utrecht. Gratis toegang via performa.nl Ibo Business School. Persoonlijk en toepassingsgericht. Kijk op ibo.nl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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Welkom terug bij Vrijdagmiddag live vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. We gaan debatteren over de vraag of belasting op vlees omhoog moet. En u hoort de column van Justus van Oel over reality radio. Reageer, twitter ons, hashtag AfroVML, mail naar vrijdagmiddaglife Afro.nl of bekijk ons afro.nl/slash vrijdagmiddaglife. De rubriek. De rubriek. Hallo, welkom allemaal. Vandaag gaan we het hebben over het alcoholslot. Per 1 december wordt het ingevoerd... en met name zware drinkers zullen hier heel veel aan hebben. Gaat dit alcoholslot voor eens en voor altijd dronken rijders van de weg weren... heeft het wel zin om juist de zware drinkers aan te pakken? Bij mij aan tafel, dokter Pant Kruisbeen, Software Programmer Providing Assistant junior bij Tech Unlimited. Die ontwikkelen de software en hardware. En Joop Tank, zware alcoholist. Beide heren alvast welkom. Hallo. Dank u wel. <kijf> Meneer Cruisbeen, een alcoholslot. Wat houdt dat precies in? Wel, een alcoholslot is een extra veiligheidsmaatregel. Een pre-controle op het alcoholpromilage van de bestuurder van een voertuig. Uh -huh. De chauffeur moet eerst blazen. Als het door het systeem wordt goedgekeurd, kan het voertuig worden gestart. Prima, dat lijkt me goed. Een goed ding. Prima spul, meneer Taik. Hallo. Uh, zeg maar, tank. Want ik denk. Ik denk ook. Meneer Tenk, u houdt van twee dingen, autorijden... Ja, en speciaal bier. Ik zou bijna willen zeggen, speciaal biertjes, hoera... En uh, drinken. Ja, ja, ja, maar enkel en alleen speciaal bier. Die, al die rommel hoef ik niet, hoor. die zoete troep. Ja, je, je nevertje mag je nog wel eens naar binnen gieten, maar dan alleen als een duikbootje. Prima, wat mij nu... Een duikbootje is als je een biertje hebt, in dit geval dan een speciaal biertje, een trappist of zo. Ja. En dan doe je daar een klein glaasje je nevertje met mijn glaasje en, al, en dan doe je zo hop in één thuis. dan trek je dat lekker op dan, uh, Mooi. toch een kudde. Weer, weer wat gebeurt. Stel, nu, uh. u bent, stel nu u bent een van de mensen die in de kraag wordt gevat met een van 1.3 of meer? Ja, alleen speciaal dan... biertjes. Ja, ja, speciaal okay, biertje. ja. dan, dan krijgt u dus zo'n alcoholslot in de auto. Dat klopt toch, meneer Kruisbeen? Ja, dat is correct. Het systeem zal dan uh, worden ingebouwd... aangesloten op de bestaande elektra voertuig. Nou, de, de ja. bestaande elektra, dat lijkt me sterk, meneer de voorzitter. Ik heb namelijk, ja, daar, daar komt de eerste deuk al. De eerste gat in het systeem. Ik heb dus de oude de, deukje, de, deukje... Een eend! Een eend. Nou, probeer daar je systeem eens in te bouwen, jongen. Er zit niet eens een aansteker in. Ik heb net een nieuw dak, trouwens. Goed, fijn. Meneer oh. Kruisbeen, 1-0 voor meneer Tank? Uh, ja, dat is... Zo... Oh, gaat het hier om de punten? Nou, ja. meneer, als ik, als, ik als ik wil zuipen en rijden... Dan neem... Wat het mooiste wat er is, trouwens, maar dan neem ik toch gewoon iemand mee om te blazen? Mijn vrouw bijvoorbeeld, die drinkt toch alleen maar amaretto? Nou, in liqueur dus als amaretto zit minstens 28 alcohol. Dus ja, dat... ja, ja, meneer de expert. Maar ja, uh, ze drinkt het heel snel, dus ja. Uh, dan nog? Ja, dan nog. Ja, nou ja, goed. Uh, pff, als zij niet mee mag, neem ik gewoon een ander nuchter iemand mee. Mijn zoontje bijvoorbeeld, een rijstwiegje voorin. Hup, zuipen en rijden. Dat is gewoon het mooiste wat er is. Nou, ik ja. denk niet dat dat heel ik is. Ik hou gewoon uh... superveel van speciaal bier. Ja, dat is wel prima, maar u bent zwaar alcoholist en dat gecombineerd met de liefde voor uw voor. Ja, maar wat? U, uw eend. Ja, ja, dat kan natuurlijk ook. Oh, dat kan natuurlijk ook. Als ik moet blazen, gewoon een eend leegknijpen in dat ding. Nee, goed. Ja. Um... En anders ga ik ja. op de scooter, als ik maar kan zuipen. En nou, rijden, de, de, de speciaal technologie. Technologie is helaas nog niet zo ver. Of de, gewoon ballonnen. De, ballonnen de, vol met nechterheid, adem in de auto. Auto vol ballonnen, wasknijpertje erop. En als je moet blazen, zet je ding erop. 3-0. Nou, dat kan niet, hè? <lacht> het... Uh, het uh, het systeem herkent dat ah, absoluut direct, okay. dat dat valse adem is. Dus 2-0 dan. Maar, schillen. Ik? meneer Cruusbeen, meneer Tank, heeft eigenlijk wel een punt. Of, ja. of Eigenlijk twee. Ja, maar ja, wij gaan toch door met testen, uitvoeren en ontwikkelen. Ja. Want ja, mijn gezin moet ik ook onderhouden. Oké, okay, nou, oh, okay. ik heb in ieder geval gewonnen. En dan moet opgedronken worden. Yo joffie, yo joffie, yo Auw, yo Henry van Loon, Bas Hoeflaak en Sanne Wallis de Vries, horen u. Iedere week krijg je in vrijdagmiddag live twee mensen hier de vloer om met elkaar te debatteren. Daarvoor hebben we twee katheders klaargezet en twee mensen met verstand van zaken daarachter. En vandaag gaat het over de vleestaks. want de Partij van de Dieren zit vijf jaar in de Tweede Kamer. En om dat te vieren, en omdat het ook nog eens een keer Dierendag was... kwam de partij met een wetsvoorstel om de belasting op vlees te verhogen van 6 naar 19 procent. Nico Koffelman, eerste Kamerlid voor de Partij voor de Dieren, verdedigt dit voorstel... en Deven de Riet van Vlees.nl. Een initiatief van de Nederlandse vleessector, is dat die zei? Uh, u gaat proberen er natuurlijk gehak van te maken... om maar weer zo'n flauwe woordspeling te gebruiken. Uh, even vooraf, meneer Van der Riet. Want uh, deze uitzending is ook op internet te zien... maar u wilde liever niet herkenbaar in beeld. Op afstand is prima. Maar is, moet u vrezen voor reacties? Nou, ik vind het ook geen issue eigenlijk. Laten we het gewoon over het onderwerp hebben. Ik vind het opmerkelijk dat als je uh, een standpunt hebt... wat uh, op zich uh, wellicht heel respectabel is... dat je dan toch moet vrezen voor mensen die dat niet respectabel vinden. Laten we dan over de standpunten gaan praten. Oké, okay, heel goed. Uh, want, uh, meneer Kofferman, uh, u, u, u verdedigt het, het standpunt. Uh, verrast het u toch even dat mensen zo boos kunnen worden... op mensen die het niet met u eens zijn? Nee, het verrast me niet. Want het eten van vlees is buitengewoon emotioneel. We krijgen ook heel veel emotionele reacties van mensen... die zeggen, ja, maar blijf eens van mijn stukje vlees af... Ja, dat uh, dus, dus Mensen vinden dat niet fijn als je eraan komt. Die gaat u proberen te overtuigen. Uh, u gaat debatteren over de stelling zoals wij die geformuleerd hebben. De vleestaks moet er komen. U krijgt bij de eerste twee maal een halve minuut om ongestoord te spreken... en daarna mag u elkaar gerust uh, onderbreken. Uh, ja, meneer Kofferman, u bent uh, voor de stelling, dus u mag beginnen een halve minuut. Ja. Het is erg belangrijk om je te realiseren dat er van vlees meer te vertellen is... dan dat het alleen maar lekker is. Vlees is het meest milieu-onvriendelijke component van onze maaltijd. Dat vindt niet alleen ik, maar dat vindt ook onze regering. Dus als vlees het meest milieu-onvriendelijke onderdeel van onze maaltijd is... dan moet je dat niet subsidiëren of promoten... Maar dan moet je gaan proberen het gebruik daarvan af te remmen. En wat ook ontzettend belangrijk is, is om je te realiseren... dat de externe effecten van de productie van vlees... zodanig schadelijk zijn voor de samenleving... dat we daar met z'n allen voor betalen. 500 euro per Nederland. De eerste halve minuut. minuut voor meneer Van der Riet. Een eenzijdige, uh, alleen in Nederland opgelegde belastingverhoging van zo'n 13 procent... zal alleen leiden tot het uit de markt halen van zo'n uh, 800 miljoen tot 1 miljard euro... Dat bij consumenten weggehaald wordt... die dat niet allemaal graag zullen gaan en willen betalen. En het wordt weggehaald bij de investeringsruimte van bedrijven. Dus dat zal alleen maar leiden tot koopkrachtverlies en investeringsruimteverlies. En zal niet bijdragen aan een oplossing van de vraagstukken... die rond de vleesproductie leven binnen de tijd ruim een ordinaire belastingverhoging, meneer Kofferman. Ja, dat is een heel groot verschil met een ordinaire belastingverhoging. Het is namelijk zo dat we niet willen dat dit naar de algemene middelen vloeit... maar dat de opbrengst hiervan, dat daaruit de schade die met de vleesproductie uh, gepaard gaat... dat die daaruit betaald wordt. Het is onredelijk dat je niet voor je vlees betaalt bij de, bij de slager... maar via de belasting, via blauwe envelop. En wij vinden het redelijk dat de vervuiler in Nederland betaalt... Als we vaststellen dat er ontzettend veel vervuiling uit die bio-industrie komt... dan zal daar gewoon voor betaald moeten worden door de mensen die dat spul willen eten. De vervuiling moet betalen, meneer Van der Riet. De laatste halve minuut voor u. Um... Ja, ik vind het onredelijk om zomaar een miljard euro bij de mensen op te halen... zonder ook maar enige illusie te hebben dat daar problemen mee opgepakt worden... of vraagstukken opgelost. Dat, ik, dat vind ik onredelijk. De vraagstukken die er leven maken allemaal integraal deel uit van de bedrijfsvoering. Daar is de samenleving en de bedrijfsvoering zich zeer bewust van. Op alle fronten wordt gewerkt aan de maatschappelijk verantwoorde veehouderij en vleesketen. En daar is Nederland een toonbeeld in, zo langzamerhand, in de wereld. En dat zou als exportproduct veel beter gestimuleerd kunnen worden... dan het via de overheid frustreren daarvan. Zegt u eigenlijk, meer Van der Riet, uh, je kan die prijs wel verhogen... maar het is helemaal niet aangetoond dat dan uh, ook gaat gebeuren... wat meneer Kofferman wil, namelijk dat mensen minder vlees gaan kopen? Als je alleen in Nederland de prijs van overheidswegen zomaar met 13% gaat verhogen... dan isoleer je jezelf sowieso internationaal. Het zal internationaal ook tot heel veel vraagtekens leiden. Het is juridisch niet mogelijk, het is fiscaal, uh, heeft het heel veel haken en ogen. Uh, het zal uh, internationaal gewoon eigenlijk niet kunnen. En je isoleert jezelf economisch, zodat je je concurrentiepositie gewoon ondergraaft... die juist versterkt zou moeten worden. Ja, maar ja, goed, daar is het goede doel uh, van het terugdringen van die milieu... onvriendelijke productie van vlees. Dus dan... Goede doelen vinden wij een zaak van de markt. En daarmee bedoelt u? Dat de samenleving heel goed in staat is om zelf keuzes en afwegingen te maken... wat inherent is aan een product en wat ze voor hun rekening willen nemen... en welke uh, eventueel duurzamere producten ze zouden willen kopen. En daar maakt de, de consument iedere dag keuzes in. Waarom laat u de consument niet zelf beslissen? We laten de consument wel zelf beslissen, maar we laten de consument ook zelf betalen. Nou, dus u, u maakt het voor hem duurder, die keuze krijgt hij dan nou, niet. Nee, de, Hij heeft de keuze om vlees te eten, maar dan moet hij betalen wat vlees kost... Het is niet redelijk om vlees te willen eten voor 2 euro per kilo. En dan vervolgens een aantal euro's per kilo aan de belastingbetaler af te wentelen. Dus dat moet toch betaald worden. Dat wordt alleen betaald door mensen die niet rechtstreeks met die keuze uh, uh, samenhangen. En het is dus veel handiger om de vervuiler rechtstreeks gewoon in rekening te brengen wat zijn gedrag uh, kost. Meneer Van der Riet die komt met uh, laten we zeggen, het oude vooroordeel. ja, maar het kan niet in Europa en we moeten, we, hè, we moeten mee met andere landen. Wij kunnen gewoon onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Hongarije heeft inmiddels een hamburgertax, Denemarken heeft inmiddels een onverzadigd vettax. Niemand zegt dat dat niet kan. Het gaat heel goed daar en dus kunnen we in Nederland ook heel goed een vleestax. Maar wat en... als het niet werkt als mensen helemaal niet minder vlees gaan kopen... omdat het duurder wordt? Dan gaan ze in ieder geval betalen voor de vervuiling die ze veroorzaken. Dat is al heel wat. Is dat niet een beetje... Dus, dus dan, dan hou je iets in stand waar u eigenlijk tegen bent... namelijk die milieu productie van vlees. Alleen daar verdient u dan aan nee. om een ander doel weer te dienen. Namelijk nee, nee, milieuvriendelijker landbouw. Het is, het, is eigenlijk, het is net zo als bijvoorbeeld de accijns op alcohol en tabak... Je gaat op een gegeven moment zeggen, ja, of ze er minder van gaan roken of minder van gaan drinken, dat weten we niet. Maar ze betalen in ieder geval voor een aantal negatieve effecten die met hun consumptiegedrag samenhangen. Ja, in die zin is het misschien minder moralistisch dan u denkt, meneer Van der Riet. Want ook als ze doorgaan, zeggen ze, nou, dan betalen ze in ieder geval meer aan de gevolgen van hun slechte gedrag. Ja, ik kom even terug op wat net gezegd werd als een oud vooroordeel van het kan niet. Het zijn de antwoorden van minister Kramer uh, op het eerder ingediende wetsvoorstel voor de vleestaks van de Partij voor de Dieren. waarin gezegd werd: ja, we weten niet wat de vervangingseffecten zijn, we weten niet wat de effecten op het milieu zijn. We weten wel dat het juridisch niet kan. We weten wel dat het fiscaal heel lastig wordt. En we weten ook dat vlees gewoon past in een ja. gezond gevarieerd eet- en leefpatroon. Uh, uh, het zijn niet mijn voordelen, het zijn de antwoorden van minister Kramer... Veel op praktische het en, en misschien wel wettelijke en misschien wel juridische bezwaren... maar het principe toch, want daar uh, hamert meneer Koffelman op... Uh, het is milieuonvriendelijk en als, dan moet je ook degene die daarvoor verantwoordelijk is laten betalen. Ja, milieuonvriendelijk moet je ook uh, enige realisme uh, tentoonspreiden. als we kijken naar het aandeel van Nederland in de wereld op dit vraagstuk dan is dat heel beperkt. Dan liggen de problemen die liggen in Zuid-Amerika, in Afrika... en die liggen vooral, straks in de toekomst, nog meer in Azië. Als het daarom gaat, moet je andere maatregelen nemen. B Als, Als het daarom gaat, kan ja. Nederland een hele goede voorbeeldfunctie hebben... voor het niveau waarop de agrofoodketen in Nederland georganiseerd is... waarop uh, andere continenten zich zouden kunnen baseren. Trekt u zich het dierenleed wel aan, in de bio-industrie bijvoorbeeld? Iedereen trekt zich dat aan. Dat is geen monopolie van één partij. Daar zijn alle partijen mee uh, belast. Alleen uh, worden er andere keuzes gemaakt in de oplossingsregelen... Uh, wij zouden ook liever zien dat maatschappelijke organisaties... in dialoog gaan met uh, producentenorganisaties en met uh, agrarische meneer Komfman, organisaties. Meneer doet u dat? Nou, die dialoog heeft lang genoeg geduurd. Uh, die oh. heeft uh, tot nu toe niet gewerkt. Uh, ik hoorde net van meneer Van Riet dat wij al een keer een wetsvoorstel ingediend zouden hebben. Nou, dat is mij niet bekend. Uh, dus dat is kennelijk verzonnen door, door uh, het voorlichtingsbureau Vlees. Het stond wel in een aantal verkiezingsprogramma's. Hè. Denkt u dat dit wetsvoorstel een meerderheid gaat halen? Oh, dat, dat denk ik wel. Uh, dat dachten mensen van het onverdoofde ritueel slachterwetsvoorstel ook. Dat gaat geen enkele schijn van kans maken. Is we toch 80, gelukt? We hebben 80% meerderheid voor gekregen. Wanneer wordt het behandeld? Uh, we zijn heel zorgvuldig aan het studeren op de wijze waarop het ingediend moet worden... zodat het ook een meerderheid kan krijgen. En dat zal waarschijnlijk volgend jaar zijn. Meneer Van der Riet, tot slot, uh, want dat vraag ik altijd tot slot in het debat... Uh, zit er helemaal niets of toch ook wel iets in de argumenten van meneer Kofferman? Ik wil even zeggen dat de sector zich zeer bewust is... van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het gaat bijna nergens anders meer over dan over verder verduurzamen. Uh, de commissie van Doorn heeft voorstellen gedaan. Uh, er speelt niks anders dan dat. Het is zoeken naar de ruimte in de dat markt. Dat is vastgesteld, maar zit er toch ook ergens wel iets... in de argumenten van Kofferman? Ik hoorde net in het antwoord van de heer Kofferman... dat de, de dialoog wat hem betreft al te lang had geduurd. Dus die wordt eigenlijk uit de weg gegaan. Meneer Kofferman, zit er iets of helemaal niets in het verhaal van meneer Van der Riet? Nou, meneer, meneer Van der Riet, die zegt, de markt moet het maar uitzoeken. Maar de markt heeft geen ethiek. Die ethiek zullen we van buitenaf moeten toevoegen. Daar kun je niet op vertrouwen. Daan, Daan van Doorn heeft gezegd, wij consumeren alsof we vier aardbollen ter beschikking hebben. En daar zullen we wat aan moeten doen. En daar hoort vermindering van het vlees. Er zit Helaas, we gaan hier afsluiten. Meneer Van der Riet wil graag nog doorgaan, maar dat mag buiten de uitzending om. Ik dank u beiden, meneer Van der Riet en meneer Kofferman. En uh, we zullen zien hoe het met het wetsvoorstel gaat. Dank u wel. In Tokio zit Edwin Cornelissen, want daar wordt geturnd... Ja, het WK-turnen is dat inderdaad, Jan. Het WK waar vandaag de dames in actie kwamen in de kwalificatieronde. Heel belangrijk voor de dames, want ze kunnen hier tickets verdienen voor de Olympische Spelen. Ging niet goed met de dames. Twee keer een val van de balk. We hebben een val gezien op de brug. Dat is toch wel een teleurstellend optreden van Oranje. Het is nog niet helemaal duidelijk waartoe dat leidt in de klassering. Want morgen is er nog een dag van kwalificaties. Maar zeker is wel dat de gedroomde top 8 klassering en daarmee de directe kwalificatie voor de Olympische Spelen niet zal gaan lukken. De vraag is zelfs of Oranje het tot de top 16 zal halen. Als dat niet lukt, dan is iedere hoop om als team naar de Olympische Spelen te gaan vervlogen. En dat zou echt een enorme deceptie zijn. Ik heb de dames zojuist gesproken na afloop. Ja, ze probeerden positief te blijven. We hebben een goede voorbereiding gehad, zeggen ze. Uh, en ja, we hebben het niet expres gedaan, die foutjes. Het was de uitvoering waar het wat misging. Maar ja, uh, we hebben hier te maken met topsport. Het moet gebeuren op dit WK. En dat is dus vooralsnog niet gebeurd. Wellicht dat het morgen morgen allemaal nog mee blijkt te vallen als Oranje inderdaad wel die top 16 haalt, dan is er nog een kansje om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Als dat niet zo is, dan is het ronduit teleurstellend wat Oranje heeft laten zien. Teleurstellende berichten uit Tokio gebracht door Edwin Cornelissen. En dan nu, om die teleurstelling iets te verzachten, muziek van Miss Montreal. Some things changing, it's taking over the dark light in this night. till our bodies begging, begging for some sleep, but we, but we won't, we will, we will swing the night away, we'll swing the night away, small Montreal of staan Hans Lied, zang en gitaarkopers. Groen, Bas en Peter Hendricks op toetsen met Swing the Night Away. Ik vroeg uh, waar heeft Miss Montreal haar muzikale opleiding genoten. Heel veel mensen reageerden. En heel veel Entry. mensen hebben wel een beetje uh, ja, de geluiden, maar weten toch niet precies waar de klepel hangt. Drie tot nu toe zijn er goed: Paul Kreper, uh, Anne Benning en Anik Pieters. Die krijgen een gesigneerde cd. We hebben er nog twee weg te geven, dus we verklappen het nog niet. Nee. Uh, je kan nog mailen naar ons vrijdagmiddag live at om een van die laatste twee uh, cd's te winnen. Uh, t, t, toch even Sanne Hans, want uh, je hebt dus wel als, als popmuzikant een opleiding. Genoten zijn toch altijd mensen uh, zoals ik die denken... ja, vroeger had je dat helemaal niet nodig als popmuzikant. Waarom tegenwoordig wel? Uh, omdat Nederland een beetje, ja, niet stom gezegd... maar Nederland wordt een beetje verwend en een beetje nou, arrogant... En uh, dus uh, als je nu echt niet echt. Dan, dan. dan een. Sch sch sch scholing hebt gekregen. Dan, uh, dan denkt iedereen al heel snel dat je niks. Uh, kunt. Maar heb je er ook wat geleerd? Uh, ik uh, helemaal geen zak. Echt <lacht> helemaal niks. Nee, want ik kan nu wel. Uh, nooit lezen. Maar ik kan nog steeds niet vloeiend praten. Dat vind ik ook ieder Maar uh, ik kan. Uh, ik kan wel wat, zeg maar. En ik hoor nu wel eh, meer dan eerder. En, en ik kan het wel plaatsen, maar verder... Maar die notenlezen uh, zijn makkelijk. Als je bijvoorbeeld wil componeren, neem ik aan of niet? Of nee, dat... Dat, doe ik, dat doe ik met mijn hart. Gewoon dat doe ik niet op papier. Wat? Het is wel handig, maar ik heb daarom ook... Uh, heb ik uh, uh, hen mee, omdat uh. zij dat allemaal doen. Want hoe doe je dat? Als je, want je schrijft de nummers zelf. Hoe ontstaan die nummers dan? Uh, liefde. Nee, maar gewoon als je dan... Uh, weet ik veel. Als ik gewoon thuis zit... en dan heb ik iets in, in mijn hoofd en dan pak ik gewoon de gitaar en, dan, en stel dat ik heel brak ben of zo, dan, uh, dan pak ik het niet in E, maar eens in uh, D of weet ik veel, weet je wel, gewoon één toontje lager en dan denk ik, ah, nou prima. Goed. Ja, en dan, Hou en dan zo. ga ik er even mee aan de slag en dan laat ik het weer gewoon op de bakken en een paar uurtjes later pak ik het weer en dan heb ik het in één keer. Ja. En to toch even, je zal het vaak gezegd hebben, maar hoe kom je aan je mooie rasp in je stem? Uh, nou, nu omdat ik een beetje moe ben. <laughs> maar uh, omdat ik uh, dat heb, ik niet uh, helemaal hoor. Omdat ik het ook wel echt erom doe. Soms echt waar? Ja, je omdat je ik, ik, het. ik kan ook wel gewoon uh, helemaal zuiver zijn. Zonder zingen. is het niet slecht voor je stem? Uh, ja, weet ik niet. Dat, uh, als het Zien zo zou zijn, weer. dan is het nu al veel te laat. Maar ik, ik maak me er niet zo heel druk meer om. Ik doe gewoon wat ik doe en zo is het. En we gaan jongens. je zo uh, samen met de jongens nog twee maal horen. Tot ja. zover, dank. Oké, okay, Jan, dank je. Justus. Justus. Justus. wat vind jij ervan? Deze column is bestemd voor John de Mol. Uh, mocht u niet John de Mol zijn en die kans is groot... ook dan kan deze column voor u interessant zijn. Wat ik namelijk ga proberen is om John de Mol... een publiek radiostation te verkopen. Phoenix. Ze maken daar gesubsidieerde radio voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar. en die wonen in de grote steden. Dus nee, Hagelwit, Harlingen en Blankbladicum doen bij Phoenix niet mee. Het is een zogenaamd urban radiostation. Geachte heer De Mol, sorry dat ik u even liet wachten. maar het lijkt mij een geweldig idee als u morgen dat radiostation Phoenix overneemt. U doet daarmee iets moois voor de toekomst van Nederland. en voor de toekomst van uw eigen portemonnee. Phoenix is namelijk een van de weinige voorbeelden van geslaagde reality radio. En dan reality in de zin van zoals het werkelijk is. Op Phoenix hoor je hoe de grote steden tegenwoordig echt zijn. Nee, ik kan zelf ook niet tegen die muziek, maar daar gaat het nu niet om. In de Nederlandse steden groeit en bloeit iets wat op Brazilië gaat lijken. Het mengt en het mixt. Aisha, Fux, Albert, Charmin, Suck, Shaki en Humberto zitten op het HBO. En niet omdat daar linkse subsidies voor worden gegeven, maar gewoon omdat het gebeurt. De Nederlandse steden beginnen op het opkomende Brazilië te lijken... echt waar, steeds welvarender, vanzelfsprekend gemengd... en ambitieuzer dan de rest. Uh, Geert Wilders houdt niet van dat soort positieve reality... maar daar gaat het nu niet om. De keiharde feiten zijn dat het helemaal zo beroerd nog niet gaat... met onze stadse adolescenten. Ze hebben inderdaad vaak rare achternamen... maar net zo vaak als alle jonge volwassenen... hebben ze ook auto's, verzekeringen en zelfs hypotheken. Nu is het absurde, de Nederlandse politiek heeft jarenlang gemeend dat deze toch redelijk getalenteerde urban jongeren het zonder subsidie niet zouden redden. Bij dat linkse cadeaustelsel hoorde ook een eigen urban radiozender FunX die bovendien lokale FM frequenties cadeau kreeg. Ik weet dan ook, meneer De Mol, dat u jarenlang enorm de pest hebt ingehad... over het bestaan van Funix. Logisch, meneer De Mol betaalt de Staten bakken met geld... voor een paar FM-frequenties en krijgt vervolgens concurrentie... van een gesubsidieerde multimigrantenzender... die ook nog geen half miljoen urban jongeren wegkaapt. Meneer De Mol, dat is inderdaad oneerlijk. En ook oneerlijk tegenover de luisteraars van Funix zelf. Die zijn namelijk helemaal niet zielig, wonen niet in een ghetto... hebben poen zat en zijn voor adverteerders even aantrekkelijk... als alle andere Nederlandse jongeren... Dus meneer de Mol, of u van, van FunX nou eens eindelijk... een eerbaar commercieel station wil maken. Want de pon, poen van Suraya en Kenneth is net zo interessant... als de poen van Suzanne en Kees. De linkse kerk wilde dat nooit zien, maar ook vuilbekkend rechts... heeft die nieuwe werkelijkheid nog niet ontdekt. Dus meneer de Mol, stop de discriminatie. Koop die 500.000 urban jongeren van Fun en pers de laatste cent eruit. Eerlijk zaken doen, dat helpt echt. Tot slot meneer de Mol, dit... Altijd als ik het nieuwe De La Theater passeer, denk ik... dat unieke stukje Hollandse cultuur is gered door Joop van den Ende. Als u Fun X koopt, zal ik elke week even luisteren... en dan denken, die John de Mol, die dat unieke stukje Hollandse cultuur heeft gered... is een geweldige vent. Justus van Hoorn. Het NOS-journaal, Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Het kabinet blijft voorstander van een fusie... van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Deze week werd duidelijk dat de Tweede Kamer er weinig voor voelt. Maar Donner denkt dat dit toch de beste oplossing is. Als de provincies zelf met andere voorstellen komen, is er ruimte voor. Maar het kabinet gaat door met het voorbereiden van een wetsvoorstel. Voorzitter al van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... vecht haar schorsing aan bij de rechter. al werd vorige week op non-actief gesteld... na berichten over haar functioneren... Uit onderzoek van de NOS bleek dat ze verkeerde informatie had gegeven over de hoogte van haar salaris. En ook bleek dat het werkklimaat bij het COA was verziekt door haar manier van leiding geven. Premier Rutte en bondskanselier Merkel zijn het eens over de aanpak van de eurocrisis, zeiden ze op een persconferentie in Berlijn waar Rutte op bezoek was. Rutte en Merkel hebben afspraken gemaakt over een opstelling bij de komende Europese top van 17 oktober.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 Awb Verkeersinformatie. Er staat ongeveer 100 kilometer file. Er staan vooral veel files in de buurt van Amsterdam en Rotterdam. Bij Amsterdam op de A7 van Zaandam naar Hoorn. 4 kilometer bij de afrit Avenhoorn. Er is dan een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Op de A12 is het ook druk de hele middag al. Van Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuizen en Gouda. 4 kilometer. Verderop tussen knooppunt Oude Rijn en Driebergen 8. Bij Driebergen is de rechte rijstrook dicht. En de N9 tussen Alkmaar en Den Helder is helemaal dicht. In beide richtingen zelfs, tussen de afrit Egmond en Bergen. Er is daar een ongeluk gebeurd. Het verkeer wordt daar omgeleid. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Welkom nou, terug. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Zo direct Ingmar Friesema voor het leven met beroemde broers of zussen... zoals Steve Jobs of Diego Maradona. En Frits Barend natuurlijk met de sportieve hoogte- en dieptepunten... van de afgelopen week. U kunt reageren, twitter ons, hashtag afroVML, mail vrijdagmiddag live at of kijk afro.nl slash vrijdagmiddag live. Dit is, dit is, dit is, dit is, dit is de broer van... Hallo, dames en heren, welkom in De Broer Van. Deze week een zus van. En wel de zus van, nou ja, stelt u zichzelf maar even voor aan de luisteraars. Mijn naam is Riet Kramer. Riet Kramer, de illustratrice? Nee. Aha. Ja. Goed, prima. Riet, um, laten we maar meteen to the point komen. Van wie ben jij de zus? Of anders gezegd, wie is jouw broer? Ik heb verschillende broers, maar één broer van mij heet Ben. Ben Kramert. Kramer. Ja, ja ben, ben Kramer, Kramer de, de zanger. zanger. Bekend van, van de, de clown, clown. ik, ik ben, ben, ben Ben en vele andere grote hits. Vijf uur morgens, Lailola, de oude muzikant. Zai, zij zij en zo kan ik nog wel even doorgaan. Nee, wie hebben we daar? <laughs> ik ben Ben, Ben Kramer, zanger en musicalster. Al veertig jaar werkzaam in het entertainment business in Nederland. Ik heb rollen rol op mijn naam. Ben. Van hier tot maar daar. Ben. Ben. Hi, ben, alles goed en wel en leuk dat je er bent, maar we zitten hier vanwege Riet. Riet Kramer, zus van Ben. Ben Kramer, dat ben ik. Ik ben... En dan. Hoi, Riet. Riet, waarom zit jij hier? Volgens mij uh, zit jij hier omdat jij een lied hebt gemaakt voor Job. Ja, Job Cohen. Job Cohen, voormalig maar burgemeester van Amsterdam. Overgestapt overgestap naar de, de landelijke politiek die het, die het sinds die overstap, overstap niet licht te verduren heeft gehad. Maar met name deze, deze laatste, laatste week... Riet, wie is hier nou de presentator? Uh, jij. U, precies. U. Daarom. Daarom uh, Doe nou even gewoon de gast zijn. Ja? Als dat Nederland is, Nederlands is, dan vreet ik mijn hoed op. Mijn ja. toepet. zou ik ja. bijna willen zeggen. Heeft u een toepet? Ben Kramer? Nee, natuurlijk niet. Helemaal niet. Natuurlijk niet. Natuurlijk heeft Ben Kramer geen toepet. Wat een onzin. Geen sprake van... Ben Kramer, een toepet. Kom nou, ik ben Ben, Ben. En Ben zou niet zijn als hij zijn eigen toepet heeft, maar haar. Nee, grapje, als hij zijn eigen haar Fein. niet heeft, haar. maar een toepet. Bed. Uh, dat bedoel uh, ik met bed. Ben Kramer. Belken. Ik ben Kramer, Belken. Ben. ben. ben. ben. ben. Goed, um, Riet Kramer, zus van misschien wel de grootste zanger... die Nederland ooit gekend heeft, Ben Kramer. Die, um, je, Riet, jij zit hier omdat je Job Cohen een hart onder de riem wil steken. Ja, nou, het zit zo. Ik zie nu al een tijdje aan wat Job allemaal voor de kiezer krijgt. En in een ene deze week denk ik, Joppie, Joppie, Joppie, komt toch bij mij. Begrijp je wel? Niet per se letterlijk, maar gewoon dat gevoel van... kom even bij me, weet je wel. Hou even op met wat je aan het doen bent en kom lekker bij Riet. En nou heeft mijn broer Ben Kramer een lied dat heet Joffie, Joffie, Joffie. Joppie, Joppie, Joppie. Ja. Ben, verklap het nou niet. Sorry, Rits, ik kan het niet laten. Maar goed, dan denk je dat Job alles gehad heeft, dat hij niet lager kan zakken... dat hij het niet beroerder voor de kiezer kan krijgen... en dan overlijdt ook nog Steve Jobs. Ja, Steve, Steve, Steve Jobs. Jobs. Begrijpt u wel? Nee, dat begrijp ik niet. Wat heeft dat met Job Cohen te maken? Nou, dat is ook een soort Job. Een Jobs. <lacht> Dus dan is onze Job in het nieuws, hoofdnieuws, maar dan, dat houdt hij zelfs niet eens vol. Zelfs dat mag niet duren, nee, want er is een andere Job, Jobs, die er als hoofdnieuws vandoor gaat. Ja, en vandaar uw lied over Job Cohen. Ja, Voor Job Dat Cohen. hij het zo zwaar heeft. Ja, ja, ja. Het artiestenvak is ook zwaar. Het is een zwaar vak, een zwaar, maar mooi en heerlijk gek vak. Ik ben Ben, Ben Kramer. Riet, geef me de tekst van het Joblied. Riet, geef me alsjeblieft de tekst. Ja, dankjewel. Zeg Peter, start de band. Oh en dan gaan we met z'n allen allemaal. uit de you feel you feel you feel you feel you feel you feel you feel op feel you op you feel you feel you op ja, maar tot, en met het steunlied voor Job Cohen eindigen we deze broer van. Maar niet alleen de zus van Brinkramer, maar Ben Kramer Ik zelf ook acte gezant Tot volgende week. Ja. Bas Hoeflaag, Henry van Loon, Sanne Wallis de Vries, hoor u. Bij mij aan tafel is aangeschoven Ingmar Friesema, journalist bij NRC Handelsblad. Schrijver van het beroemde broer en zusboek over de broer of zus van wereldberoemde mensen. Over Maya Einstein bijvoorbeeld of Hugo Maradona. En Mona Simpson, beter bekend als de zus van de deze week overleden Apple Topman Steve Jobs. En natuurlijk ook Frits Barend. Welkom Frits. Zoals iedere week. Uh, ja, Frits, jij bent natuurlijk beroemd. En je hebt een broer. <lacht> Dus, ja, Bert. Heeft hij er wel eens last van, van jou? Uh, nou, als hij er last van heeft. Het is nogal een echt ouderwetse Amsterdammer. Je moet hem niet ermee lastig vallen. Want als je echt vervelend wordt, dan moet je weg. Zorg dat je wegkomt. Ja? Die komt altijd voor mij op. Klaagt ja. hij er wel eens over bij? Van hou nou eens je mond of zeg nou, nee, dus niet nee, van die rare dingen? Nee, het gekke is... Uh, dat hoor ik wel vaker van broers, waar het goed zit. We houden zoveel van elkaar, dat komt niet aan mij. Ik vind zoals soms wel zegt Bert, misschien heeft die man wel een beetje gelijk. Niks ervan. Ja, zo, zo kan het ook. Uh, in ieder geval. Dus geen gefrustreerde broer daarover. Geen gefrustreerde broers, zelfs die je steunt, Ingmar Friesen. Maar jij hebt ze, ook die broers en zussen van beroemde mensen... in categorieën ingedeeld. Hè? Dit is ook een categorie, hè? Welke ja, de categorie? Vrienden. Is dit? De, de, de vrienden. De ja. vertrouwelingen. Dus de mensen wie er eigenlijk geen uh, complexe band is. En de andere dus vier zijn? De tegenpolen, de rivalen, de volgers en de voorbeelden. De volgers zijn dus echt de imitatoren. Dus de mensen die, die echt een soort parodie zijn... of die je munt willen slaan uit... Die beroemde broer of zus. Is dat meteen de meest treurige groep? Ja, samen misschien met de, ja, de volgers en de rivalen ook wel een beetje. Ja, maar laten we eens even voorbeelden uh, uh, noemen uh, van, ja. van die volgers bijvoorbeeld. Ja, een goed voorbeeld is uh, Eric Douglas. Hè? Dat is een jonge broertje van Michael. En een zoon van Kirk Douglas. Dus toen hij twee was, toen was ja. zijn vader al Spartacus. En hij zat dus heel, heel veel tijd zat hij, zat hij thuis als zijn vader weer in film speelde. Want hij wilde ook acteur worden later? Hij wilde ook acteur worden. En hij heeft dus ook nog twee oudere broertjes zitten in tussen Michael en Eric. Uh, en die werden producers, ook Hollywood. Maar dan niet voor de schermen. Eric wilde dat wel. Maar dat ging fout. Hij was toch te labiel van karakter. Had misschien te weinig aandacht in zijn jeugd gekregen. Nou, dus, wel zeker, ja, denk ik. Ja, maar of dat ook de reden was dat hij labiel was, weet ik niet. Maar Want niet meer aandacht er. ging uit naar zijn beroemde broertje Michael? Ja, die was dus, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Maar op, volgens mij op zijn dertigste won die al een Oscar... Als, producent, uh, als producer hè? van ja. uh, One Flew Over the Cookies Nest. Ja. Dus die was eigenlijk ook geslaagd. Dus Eric Douglas heeft zijn broer, zijn broer en zijn vader... en hemzelf wel eens uh, beschreven als Oscar-winnaar... Oscar-winnaar en sociale mislukking. hij ja, was dus... zich ook heel erg bewust van die status van de mislukte Douglas. Hij heeft niet alleen een beroemde broer, maar ook nog een beroemde vader. Uh, welk verhaal, want je hebt er uh, tientallen verzameld... Wel, ja. welk verhaal heeft jou nou het meest getroffen eigenlijk? Ja, dat zijn er wel veel hoor. Ik, ik vond de zus van uh, Jack Nichols een mooi Albert Geuring... Maar ook uh, Larry George Albert Jordan. Geuring, wat was die, schaamde hij die zich voor zijn broer? Of was ja. hij blij met zijn broer? Nee, hij schaamde zich voor oh. zijn broer Albert uh, Geuring. Die was heel anders dan Herman Geuring. Ja. Hij redde Joden. G dus, uh, Dat is een onbekend uh, hij verhaal. Op, he? He? Dat is, Dat is onbekend. Onbeken. Ja, ja. Heeft hij uh, de oorlog overleefd, die Albert Geuring? Ja, maar hij werd ook gevangen genomen vanwege zijn achternaam. Ja. Maar hij heeft dus uh, zich uh, ingezet om de, de nazi te saboteren. G hij is dus ook voordat de hele wereldoorlog begon naar Wenen verhuisd. Ja. Uit frustratie met de politiek als een soort uh, nou, ja, klacht. Alsof, alsof Wenen zo prettig was in die tijd. Nee, maar nee, nee, nee, dus he, dat was op dat moment nog niet. Maar, hij, uh, hij heeft de naam van Geuring uh, ook gebruikt... hè, om onder andere Joden te kunnen helpen. Ja, dus hij noemde dan die achternaam... bijvoorbeeld op het moment dat uh, vrouwen dan gedwongen werden... in Wenen om de straten schoon te maken. Dan ging hij meedoen, dus hij deed zijn jas uit... en dan zei die nazibeamte, wat is uw naam? En toen zei hij, Geuring. En toen was het, Göring. stoppen hiermee. Uh, want we willen niet een Geuring vernederen. En hij heeft die naam ook gebruikt om een brief te sturen... naar de commandant, kampcommandant van Dachau. Om te zeggen, uh, laat die en die gevangenen vrij. Dokter Charvat, een Joodse dokter. Uh, en die kampcommandant had toen een probleem. Er stond een nazi dat had Albert nagemaakt. En er stond onder, het vriendelijke groet, Geuring. Ja. Dus hij dacht, nou, mijn hemel, er zijn ja. twee dokters Charvats in dit kamp. Ja. En Geuring vraagt om de vrijlating van één. Wie moet ik nou kiezen? En toen heeft hij ze dus allebei vrijgelaten. Hoe een uh, beroemde naam ook, ook een uh, filmen, kan, kan helpen. Dus. Dus. Ja, absoluut. Ja. Het is, ik noemde in het begin al even... want, want ja, deze week stond die natuurlijk ook heel veel in het nieuws. Steve Jobs. Ja. Die had een zus. Ja, klopt. Je zou het bijna vergeten. Als je nu al kijkt naar NRC Next of de Volkskrant... die, die beschrijven Steve Jobs als een soort god. Hè? Dus dat zie je ook. Eh, zowel de, de voorkant als de NRC, van de NRC Next als de Volkskrant... Je noemt hem i-god. Of een icoon. En als je zo naar mensen kijkt... dan vergeet je dat ze een broer of zus kunnen hebben. Dus ik zat inderdaad uh, uh, deze week met uh, oud-hoofdredacteur Volker Jensma aan tafel... en die zei, wist iemand dat Steve Jobs geadopteerd was? He, dat soort banale feiten, dat vergeet je bijna. Omdat je bij... naar hem kijkt en dan denk je gewoon in termen van een ster of een held. En zijn biologische ouders hadden dus na hem ook nog een dochter ja. gekregen? Ja. Die, die heeft hij heel lang niet gezien. Klopt, ja, hij was dus zelf geadopteerd... omdat zijn ouders nog niet getrouwd waren. Hij had maar dat een Syrische wel, vader. dat heeft hij wel uh, later bekend ja, dat was precies. Bekend. En dat kan Ja, En Dan konden die ouders en hij konden er geloof ik niks aan doen. Hè? Dat is nee, begrepen. dat klopt. Ja, dat was... Wat precies de reden was dat ze hem hebben afgestaan, weet ik niet. Ze moesten hem afstaan, geloof ik. Of Omdat ze... ze niet getrouwd waren. Ja, die je, ja. moeder mocht niet met die man trouwen. Ja. Maar ze hebben elkaar dus heel lang niet gezien. Die, die zus heeft in die zin uh, geen profijt gehad... en ook niet geleden, denk ik, onder die relatie. Maar later hebben ze elkaar ja. wel leren kennen. Ja, toen ze al in de twintig waren, dus ze verschilde ook helemaal niet zoveel, zoveel. Want die ouders zijn uiteindelijk wel getrouwd. Um, die vader is vroeg vertrokken van Mona Simpson. Kreeg een andere vader, een stiefvader... en heeft die naam aangenomen, vandaar Simpson. Maar ze ontmoetten elkaar toen Steve Jobs al lang miljonair was... en gelauwerd in het Witte Huis, et cetera. En zij was inmiddels een schrijver geworden. Zij is een, ja, een romanschrijver. Ja. Onder andere Anywhere But Here, verveeld met Natalie Portman onder andere. Uh, en hij werd fan van dat werk. Maar hij, zij schreef dus heel persoonlijk. En dat ze dus precies het tegenovergestelde van Steve Jobs. Die nooit die iets eigenlijk... van zichzelf liet zien. Nee, precies. Wat weten we nou van die man? Iets met, met gimp en een kooltrui. En we wisten niet eens dat hij kanker had heel lang, hè? in mijn boek staat niet eens dat hij dood is. Want dat wist ik nog niet dat, he, dat hij in zo'n uh, terminaal stadium was. Ja, maar, maar want zij heeft uiteindelijk, uh, ook vanwege de tijd... Uh, zet ja. ik even een stapje, heeft ze uh, ja. wel een boek geschreven... Ja. waarin de hoofdpersoon uh, uh, figureert die toch wel heel erg op Steve Jobs lijkt. Ja, leek. Tom Owens, het bedrijf Genesis, was ook een vegetariër. Ook van Arabische komaf. Uh, er waren zoveel parallellen in, in dit boek dat vrienden gingen denken van Steve Jobs van... klopt dan alles wat in dat boek staat? Klopt ook dat hij uh, vreemd ging met een 16-jarig meisje? En? Zijn we erachter gekomen? Nou ja, volgens Steve Jobs was dat niet het geval. Maar het was in ieder geval wel een vijf, aanleiding. Ze was 15. Ze was 15 oh. inderdaad. Ja. Maar dat was dat aanleiding weer. Uh, voor die broer en zus... om weer uit elkaar te gaan. Dus, he, dus ze waren eerst... Hadden ze heel heel goed contact en dat is toch ja. misgelopen. Dat is toch misgelopen, ja. Uiteindelijk. Is, ja. Is er een rode draad te vinden in die relatie... tussen die uh, broers en zussen? Ja, de rode draad is denk ik dat het van belang is dat je je onderscheidt van die, van die boer of zus. Hè? Want vooral op het moment dat iemand echt heel erg beroemd is... dus echt het niveau Einstein of Monroe of Hitler, wat dan ook, eh, Jagger... dan is het belangrijk dat je probeert uit die schaduw weg te komen. Hè? Dus... Eh... Bijvoorbeeld door uh, af te spreken dat, die, dat, dat je die roem niet tussen je in laat staan. Maar dat is natuurlijk erg moeilijk. En vooral ook... dus niet zoals de broer van Mick Jagger zelf ook een popgroep op gaan richten. Ja, maar Chris Jagger is dus andere... een heel andere kant op gegaan. Die is dus muziek gaan maken, iets met, met orgels en met ja. uh, een Sideco-wasbord. Een soort Malië-kolder hangt dat om zijn lijf. Zijn er ook die een andere naam aannemen? Um, nou, er zijn een paar die een andere naam hebben. Gewoon vanwege uh, bijvoorbeeld het zusje van, uh, of het broertje van Angela Merkel... Die een andere naam heeft, omdat Angela Merkel de naam van een uh, ex-echtgenoot heeft aangehouden. Maar ook soms één keer uit veiligheidsoverwegingen. Uh, ja, de zus van Hitler, toch? Ja, dat is uh, scherp opgemerkt. Dankjewel. Dat was een, dat was een, een uh, opmerking van... Uh, of dat was een, een verzoek van Adolf Hitler in 1936 aan het zusje Paula Hitler. Verander die naam uit veiligheidsoverwegingen. Ja. Dus dat maar is ook een dus Amerika dat... een beetje Sorry, welke zus was dat? Dit is een zus die, uh, nee, die in Duitsland is gebleven. Of in het Oostenrijk. Is, het is allemaal uitgebreider, natuurlijk, dat jij hier kunt vertellen oh, echt, te goed, lezen ja. in je boek. Het beroemde broer- en zusboek. Tot zover dank, Ingmar Vriesen. Maar zo direct gaan we met Frits door over de sport. nadat wij we weer hebben geluisterd naar Miss Montreal. Nou, daar gaan we dan maar weer. You tell where it starts and whenever it ends You better find them now before it's too late You can buy me love, that is what they say Well, I bought it seven times, I didn't have to pay Went back for seven more Day that I die. So I said beep beep, little more time in a riddle. Bye, break everything back into my riddle. You need seven friends to do whatever you like. Whatever you like. If you had a crappy life like me. And had nothing to do, well then I hope your friends will go to heaven with you You better find them now Before it's too late You can call me duds Or whatever you want to, but I would do nothing with or without you I'm yeah. yeah. Montreal, en uh, er hebben nog meer mensen het goede antwoord gegeven op de vraag. Ze uh, ja, ik wou zeggen, is opgeleid, maar dus eigenlijk geen zak heeft geleerd, zoals het net zei. Dat was om precies te zijn, want dat vroegen we de Artes Pop Academie in Enschede. En degene die dat ook nog wisten, waren Tamara Scholten en Sarah Scholing. Veel uh, plezier en gefeliciteerd met de gesigneerde CD. Sporting. Hoofdredacteur van het blad. Helden en de hoogtepunten en dieptepunten van de afgelopen week... heeft hij weer voor ons op een rij gezet. Ja, ik wil even iets rechtzetten. Je zei Namelijk? dat ik beroemd ben. Ik ben niet beroemd. Ivo Nieuwe is beroemd. <laughs> daar heb je helemaal gelijk in, Frits. Eh, ook aan tafel nog steeds Ingmar Friesen. Maar een sportliefhebber? Vooral voetballiefhebber. Vooral voetballiefhebber? Ja. Okay. Dus er komt ook nog een boek, de broers van... Nou, ja, daar staan voetballers in, hè? Belgen. Hugo Maradona, Jeffrey ja. Snyder. Ja, arme Jeffrey. Uh, nou, wel de valt wel mee. Nee, ja. Jeffrey is hetgene die het net niet gehaald heeft. Dat is de oudste ja, broer. Ja, dat is die vanwege blessure ja. leed ja. Is, uh, ja. En rond niet, ja. de komende ja. boertje komt u aan, ja. ja. ja. Frits, zullen we met de, de hoogte of met de dieptepunten beginnen? Nou, uh, laten we met de hoogtepunten beginnen, anders moet ik de hoogtepunten weer afraffelen. <laughs> uh, het Nederlands honkbalteam uh, dat doet bijna anoniem mee in het WK in Panama... heeft tot nu toe alle partijen gewonnen en tegen sterke landen, Taiwan, Japan, vannacht van Puerto Rico... En dat krijgt, krijgt bijna geen aandacht omdat het geen Olympische sport meer is. En dat is heel jammer, want honkbal is een hele grote sport. Vooral in Azië en Amerika. En het is heel knap hoe het Nederlands team zich daar weer manifesteert. Honkbal is een zomersport. Nou, we hebben een verschrikkelijke zomer achter de rug. Dus dan is trainen heel moeilijk. En toch doen ze het weer fantastisch. Het Nederlands honkbalteam heeft geen perschef meegenomen. Nou, ik mag aannemen dat pers zich niet laat leiden door een perschef. Want een journalist is eigenlijk de natuurlijke vijand van de perschef. Dus volg het honkbal. Uh, dan op twee het Ben Bril Memorial Boksgala afgelopen maandag in Carré. Dat is echt een fantastisch evenement. Boksen in Carré heeft iets heel bijzonders. Wie was Ben Bril? Ben Bril uh, was een Joodse bokser die aan de Olympische Spelen van 1928 deelnam... omdat hij loog over zijn leeftijd. Hij was 16, maar hij zei dat hij 17 was, anders had hij niet deel mogen nemen. Hij weigerde vervolgens bij de Olympische Spelen van Berlijn in 1936... waar hij medaillekandidaat was, deel te nemen... Het jaar daarvoor, in 1935, had hij degenomen aan de eerste Maccabia Games. De Joodse Olympische Spelen in, toen nogmaals, Palestina. Had daarvan een Duitser in de finale gewonnen. Die Duitser mocht niet deelnemen aan de Olympische Spelen in Berlijn in 1936. Omdat hij Jood was. Toen is hij solidair geweest met deze tegenstander. Hij zegt, dan ga ik ook niet, als het verboden is voor Joden, doe ik niet mee. En waarom was het deze week een hoogtepunt? Uh, nou, hij is dus, hij heeft de Auschwitz overleefd uiteindelijk. Hij is na een heel beroemde scheidsrechter geworden. Hij bokste met een... Davidster op zijn broek. En er is nu weer een Joodse bokser, Berg Groenteman... die ook met een Davidster bokst. Hij kwam op met Hatikwa. Uh, de meeste mensen ontgingen dat, dat is het Israëlische Volkslied. Maar er waren ook, ik bedoel, dat is het leuke van het boksgala... de, de na Nederlandse namen als Karen Afdaljan, Otmar Allag, Farouk Daku... En Fieri de Merci, ik bedoel het filmfestival, had zijn ogen uit kunnen kijken bij dat boksgala. En ook deze Joodse, Joodse bokser, en dat was een fantastisch evenement. Multicultureel boksfestival. Van David Stern dat staat dan ergens op die broek. Op zijn broek staat het, ja. Gewoon... ja, ja. En Benny Bril bokser er ook mee, dat is een heel bekende foto van hem. Hij, heeft dat, hij deed dat, en dat, bedoel, dat, dat ja. kan dus ook gelukkig gewoon in Nederland. Het was echt heel mooi daardoor. Maar het hoogtepunt is de uitspraak van het CAS, het, uh, zeg maar de hoogste sportrechtbank dat sporters die hun dopingstraf hebben uitgezeten... toch mogen deelnemen aan de Olympische Spelen. Juri van Gelder Dat is even Jury van Gelder en Gregory Sedok. Uh, Gregory Sedok is nooit betrapt op doping... maar zijn whereabouts niet goed ingevuld. Zijn schorsing loopt 12 juni af. Uh, Juri van Gelder heeft alleen cocaïne gebruikt, heeft dat bekend. Alleen dus maar? Daar... Ja, nou ja, dat is geen stimulerend middel. Nee, maar Doe ook de... niet sportief. Nou, het is niet ons sportief. Want nee, hij wordt er ja, niet je beter gaat er misschien van. wel beter door presteren. Nou, hij wordt er niet beter. Van, nee, maar nee. de Engelsen bijvoorbeeld zijn wel strenger. Die zeggen van, als je dat gedaan hebt, moet je gewoon voor je leven ja, nou, lang het, het, niet meer deelnemen ik aan vind het de Olympische niemand, spelen. Ik uh, bedoel, we hebben een rechtsstaat en dat vinden we van iedereen. Als je je straf hebt uitgezeten, dan kun je weer terugkeren in de maatschappij. Dus je moet je ook kunnen terugkeren in de sportmaatschappij. Sportcarrière duurt maar 10, 15 jaar. Die mensen hebben een fout gemaakt, vaak doordat artsen ze dat geven. Dus ik vind het heel goed. Dat ze daarvoor terecht geweest zijn. Die kans we krijgen, want ze moeten ja. ze er nog plaatsen. Ja, ze he? moeten ze er nog plaatsen met Geef Jure hem een ge kans, Juri van Gelder. Ik geef te nog wel een kans. Ik denk dat het een enorme stimulans is en Jury is wel een heel bijzondere sporter. Hij is, schijnt weer echt goed terug te komen. Dus ik geef Jury wel een kans. De dieptepunten. De dieptepunt. Uh, Arjen Robben is geopereerd. Aan zijn lies, lees ik net op teletext of op Nieuwsport. Uh, en het leuke is, Arjen Robben is door de artsen van het Nederlands al afgelopen woensdag teruggestuurd. Die zei, er is iets mis met jouw blessure. Afgelopen zaterdag heeft hij nog gespeeld. Bij Bayern München. Met die fantastische medische staf van Bayern München. Die zoveel hij heeft... kritiek op die Nederlandse ja, aanzalte Ja, hij heeft zelf heeft. nog gezegd... Ja. Arjen, ik had beter niet kunnen spelen. Die geweldige Muller, Muller Wolvaart, Die zoveel kritiek had op de Nederlandse medici. Nu blijkt dat de Nederlandse medici hebben een scan laten maken. Er was iets mis. Hebben hem teruggestuurd. Hij is gisteren geopereerd. Had wel degelijk een liesblessure, Maar het slachtoffer is wederom Arjen, Arjen Robben zelf. Ja. En, gelukkig... en de voetballiefhebber. En weer heeft dus de Nederlandse medische staf het goed gezien. Dan het tweede dieptepunt was in de proloog van de Ronde van China. De Ronde van China, maar goed. Ja, uh, reed Erik Dekker naast zijn kopman Lars Boom in, in een tijdrit. Hij reed in de auto naast Daarnaast. Nou dan Lars weet je als je naast rijdt dat je hem dan uit de wind houdt. Dat is het domst wat je als ploegleider kunt doen. Dus wat gebeurde? Lars Boom had een goede tijd gereden. Hoopte hij een kans te maken op die, om die Ronde van China te winnen. Ja kreeg 20 uh, strafseconden aan zijn broek... en is nu waarschijnlijk kans voor de eindofwinning... door een ongelooflijk domme fout van zijn ploegleider. Waarom heen ging dekker. je er dan naast rijden? Hij ja, had een luidspreker op zijn, op zijn auto... en daarmee wilde hij rumoer of geluid maken. En, dat kon hij nu, en daarom ging hij nu naast hem rijden. Maar maar We hebben het over een tijdrit van 10 kilometer. En ik fiets zelf. 10 kilometer is voor dat soort topwielrenners... is dat echt vol gas geven Dat kunnen ze ook, 50 kilometer per uur. Wat je dan als ploegleider moet doen... Lasbam gaat houden. een andere ploeg zoeken? Of? Nou ja, het is wel een ongelofelijke blunder. Ja. Maar de grootste flop van deze week vind ik het ontslag van Avital Sellinger... de bondscoach van de Nederlandse vrouwenvolleyballers. Ik weet het, ze hebben de laatste twee Olympische Spelen gemist. De resultaten zijn niet top. De chemie tussen de vrouwen en het team is geweldig. Er is geen betere coach dan Avital Sellinger. De speeltjes wilden hem graag houden. wilden hem he? graag houden. Misschien zijn ze wel niet goed genoeg. Misschien ontbreekt er iets anders in de begeleiding... dat die een een, uh, mede, psychische hulp nodig. Ik bedoel niet psychische hulp, maar dat er misschien een mentale begeleiding moet komen. Voor het team. Maar het is heel kortzichtig om de coach niet ontslaan te denken... dat je daardoor betere resultaten krijgt. Want er is geen betere coach, volleybalcoach en Avital Challenger. Ja, maar goed, je zegt het zelf. De resultaten waren niet goed. Ja, maar dan hoeft dat niet aan de coach te liggen. Nou, dat kan ook uh, wel liggen. dat, er dat De, de speelsers zijn misschien niet goed genoeg. Maar die heeft hij toch geselecteerd? Ja, maar als er dan nou geen betere zijn... Geen, Als we, geen betere speelsters? Ja, dat kan ook. Met dit materiaal kunnen we in Nederland nou, niet beter? dat beten? zou best kunnen zijn dat we niet beter... Ik bedoel, Italië, Cuba, al die landen zijn misschien beter. Dat zou kunnen. Dat is niet ondenkbaar hoe in het leven dat je. Zeg, er zitten er veel buitenlandse spelers in, in die teams. Of kan dat? Nee, daarbij... nee dat kan niet. Nee. Dat kan het is het, wel, het Nederlands niet. team. Maar er zijn wel meisjes die in het buitenland spelen. Maar het, het is het Nederlands team. Ja, bij het maar het voetbal, vind echt een uh... enorme klap dat Avital Serlingse toch geofferd is. Uh -huh. En net vandaag, je weet het, is een Israëliër. Straks is het Grote Verzoendag. Ik hoop dat hij de Grote Verzoendag toch goed doorkomt. Want het is een enorme klap voor hem, denk ik. Als hij had gebleven, had hij toch tegen zijn vader moeten ook nog, Ja, Ook nog eens een keer. Ze hè? moeten een, uh, Voor Olympische kwalificatie moeten ze in Kroatië tegen Israël spelen. En de coach van Israël is. Zijn vader, zijn dus vader. Daar wordt hem ook ontnomen. dat had een mooi dus drama geweest. Ik acht hem wel in staat om zijn vader alle informatie te geven voor het Nederlands team. Dat zou ik al ja. ook doen als ik hem was. Ja, nou ja, bij het voetbal, uh, de, de Ingmar, als voetballiefhebber. Ja. daar is wel de coach natuurlijk altijd de klos als het slecht gaat. Ja, Terecht. dat, dat is, vind ik ook altijd opvallend. Ja, dit is wel dus, heel de kort. Vraag zicht, is, ja. als je dus het vergelijkt met Engeland bijvoorbeeld, hè, waar zo'n zo Ferguson zo lang kan zitten. En ik las vandaag ook op uh, nu.nl. Dat, eh, dat Frank de Boer ook wel tien jaar wil blijven. Dat ja. lijkt me nou echt een zegen voor die club. We gaan zien of heel dat lukt. Goed, maar er gaan ook zijn heel gewen. veel Engelse coaches voortijdig aan. En uit, we hoor. moeten afronden. Frits Barend, okay. dankjewel voor de hoogte- en dieptepunten. En Ingmar Vriesema voor je verhaal over het beroemde broer- en zusboek. Zodra ik meer in Vrijdagmiddag live. ek kwalificatievoetbal op radio 1. E.